Uur. Freddy van Tijn met het nos Journaal. In een besloten Facebookgroep van de Farmers Defence Force is te zien dat de eerste trekkers uit Friesland richting Den Haag al zijn vertrokken. De Farmers Defence Force, afgekort FDF, is de actiegroep die de grote demonstratie morgen in Den Haag en de beeld heeft georganiseerd. Een ander deel van de protesterende boeren heeft contact via de Telegram- en WhatsApp-chatgroepen van de FDF. Den Haag heeft de hulp van het leger ingeroepen om te voorkomen dat protesterende boeren met hun tractoren het gebied rond het Binnenhof oprijden of in winkelgebieden komen. De politie heeft zelf geen zwaar materieel dat trekkers kan tegenhouden. Pretpark Walibi heeft aangifte van afpersing gedaan... tegen een man die een datalek bij het pretpark meldde. Hij vroeg in ruil voor de informatie toegangskaarten voor het park. De softwareontwikkelaar ontdekte dat hij via de website van het pretpark... kan achterhalen hoeveel kaartjes er dagelijks worden verkocht. Hij schreef het pretpark een e-mail. De directeur van het park reageerde volgens de man met een e-mail met... Walibi, laat zich niet chanteren. U krijgt dus geen tickets van ons. We zullen wel aangifte tegen u doen vandaag. Een woordvoerder van het printpark zegt dat de e-mail met de titel Datalek ruilen voor kaartjes wordt opgevat als afpersing. En de Partij voor de Dieren heeft met onmiddellijke ingang... voorzitter Sebastiaan Wolswinkel uit de partij gezet. De afgelopen maanden heeft hij stelselmatig bestuursbesluiten... naar zich neergelegd, staat op de website. Ook zou hij partijbelangen hebben geschaad doordat hij in de media zijn persoonlijke mening gaf. Wolswinkel was een half jaar voorzitter van de Partij voor de Dieren. Gisteren zei hij in het Nieuwsuur dat hij een discussie wil... over de koers van de partij... Het weer. De regen trekt vannacht weg. Temperatuur een graad of 10. Morgen eerst in het noordoosten wat zon, verder bewolkt... en in de loop van de dag op steeds meer plaatsen regen. Het wordt ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Mag het Mag het Zaterdag 26 oktober is het weer nacht van de nacht. Er zijn ook evenementen in het donker. Dus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 Luisteraars, Welkom bij Peaceful Radio Show 1355 hier op 95m Zandvoort. Mijn naam is Benno Veugel en uw gast hier voor de komende twee uur in dit New Age muziekprogramma. Peaceful music op je eigen lokale radio. Ja, twee nieuwe werkjes in het eerste uur. Promise van de groep Flow. Er zijn niet zoveel groepen in de New Age muziekwereld, maar dit is er één. Will Ackerman op guitar, piano Joy op eh, piano en vocals. Lawrence Blatt. Eh, akoestiek en elektrische gitaar. En de ukulele. En ze speelt ook nog de bass. Nou, dan moet je heel wat armen hebben, denk ik dan zo. Jeff Oster op trompet En flugelhorn. Ja, zij maken allemaal topartiesten. Zij maken de groep flow. Het tweede hondelman weer. Promise. En we beginnen dan ook met de track... Daarna komt Gabrielle Sarro met Sensations en uit mijn hoofd is het allemaal op piano. Wat hebben we nog meer in het eerste uur? We gaan helemaal terug in de tijd met Mike Rowland. Titania en de, de Fairy Queen. En uh, Mike had niet zoveel uh, inspiratie om als een track zijn naam te geven. Dus het is vandaag Titania nummer 1. En ja, de rest van de uh, tricks laat zich het dan raden natuurlijk Aan Uga, maar komt ook langs Ook al was ik vroeger een kanjer Dan heb ik het over de jaren negentig van de vorige eeuw Shamanic Dream En het vol andere uren Staat er ook nog wat op het programma Een Nederlander Sharine Nou ja, dat was zijn artiestennaam. In werkelijkheid heet hij uh, Holgendoren, Joop Hogendorn Met Hurts in Harmony Track 15 Allemaal te lezen op veel plezier.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 of the artists on Peaceful Radio. Please visit my website, ByronMetcalf.com.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 Side, at ChristopherJamesMusic.net